De stakende schoonmakers mogen zich komende dag uitspreken over het resultaat. De werkgevers zijn enthousiast. Volgens de OSB kunnen de 150.000 schoonmakers profiteren van de beste CAO van Nederland. En ook de werkgevers moeten nog stemmen over het principeakkoord. En dat doen ze volgende week. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het huis van Vestia-topman Marcel de V. in Hazerswoude. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster.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 EO Dit is de nacht Met Renze Klamer ja, Vandaag praten we over uh, illegale werknemers En uh, wat dat voor uh, problemen op kan leveren voor ondernemers Maar misschien dus ook voor particulieren Dat was de vraag net van een, uh, van een beller Michael Die uh, onderweg is met zijn vis naar Duitsland uh, Of je eigenlijk als particulier ook strafbaar bent Als je bijvoorbeeld via een glaaswasserbedrijf uh, iemand inhuurt om je ramen te lappen en die blijkt later illegaal in dienst te zijn. Ben je dan als particulier verantwoordelijk net als dat je dat als bedrijf bent? Zoals we in het begin in de reportage van het EO-programma Dit is de Dag hoorden... waarbij bleek dat ondernemers dan soms met hoge boetes worden opgeschreven ook omdat andere bedrijven in de keten zeg maar, die allemaal betrokken zijn bij het inhuren van zo iemand... contractueel dan soms heel slim ergens verbergen in een clausule... dat zij zelf niet voor die boetes verantwoordelijk willen zijn. Nou, uh, genoeg om te spreken. Uh, u kunt weer uh, bedden naar 0800-1121. Dan gaan we er zometeen met elkaar over praten, maar niet voordat we geluisterd hebben naar de morning train van China Eastern. Train van China Eastern was dat. Uh, we hebben de afgelopen uren een aantal bijzondere bellers gehad die uh, veel reactie opleveren. Zowel op de mail als uh, op de telefoon. Uh, even kijken hoor. Ik lees iemand die zegt, uh, wilt u geen podium geven aan dit soort uh, mensen uh, die bijvoorbeeld uh, ongenuanceerd discrimineren? Nou, ik vind uh, iedereen zijn meningen uh, mag gehoord worden. Daar komt namelijk vanzelf wel een uh, reactie op. Ik heb nu bijvoorbeeld uh, aan de telefoon heb ik uh, Erik. En Erik die heeft een Marokkaanse vriendin. Toch Erik? Ja, dat klopt helemaal, ja. En jij gaat vast even een beeld bijstellen wat Peter schetste. <laughs> ik vind het inderdaad ja, ongenuanceerd. Ik denk dat uh, deze, deze man een beetje in een andere wereld leeft of zo. Ik weet het niet. Maar hij uh, is het, het zeker geen ganadepelster of zo. En ik denk dat het ganadepel een een economisch belang is. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Want weet je waar ik trots op ben? Op die, op die Marokkaanse meiden die in Nederland studeren. Als je op de universiteit kijkt. Die, meiden, die halen cijfers van heb ik jou daar. En ik heb een, een, een andere vriendin ooit gehad en die heeft daar een onderzoek naar gedaan. En die meiden die halen, god, goede cijfers. Ja. En daar moet hij eens een keer naar kijken. Hij moet niet in zijn eigen tulpje zitten ergens in, ergens in Maastricht of zo. Want dit slaat helemaal nergens op, hij zegt. Nee, jij zegt het zijn juist hele gemotiveerde mensen die in Nederland hun best doen om uh, bij te dragen aan de samenleving. Mijn vriendin die werkt bij maatschappelijk werk, wat willen ze nog meer dan? Nou, <laughs> precies. Dit, dit, dit, is echt, dit is echt zo georganiseerd En dat ja, dat, dat discrimineren wat die man over heeft, maar, of dit, het bericht wat je net zei, ja, dat, dat kan natuurlijk met discriminatie. Die, die, die man leeft gewoon in zijn eigen spullet. Ja. Dit, ja ik vond het helemaal nergens op. En ik bedoel dat, kijk, ik bedoel, als, als, als, als, het is hetzelfde als als ik een poll ben binnenhouden om het schilderen en te kopen. ja, dan doe ik dat. Dat is precies met die genadepellers. Ja. Het, is het heeft met economie te maken. Als je het goedkoper ergens gaat doen, dan doe je dat toch. Maar die meiden hier in Nederland, die Marokkaanse meiden... Meiden, ik ben trots op jullie. Echt waar. Nou. Jullie, jullie doen godverdomme zo echt, die hadden cijfers dat we niet weten. Dan moet je natuurlijk niet vloeken in een EO-programma, hè? Sorry, om echt, ex hè. <laughs> Maar die meiden die studeren zo, zo echt ontzettend hard en die hadden zo ontzettend goede cijfers. Ja. En ik denk dat we daar ontzettend trots op moeten zijn. Ja, nee, dat vind ik ook. Ik, ik kom dus zelf, ik zei het al uit Rotterdam, en die, uh, dat mailtje van net kwam ook uh, uit Rotterdam van uh, Anne-Marie. Die zegt, uh, uh, niet dat soort mensen aan het woord laten die, uh, die zo discrimineren. Uh, Nee, ik, heb het... nou, ik denk dat. Ja, misschien gaat de discussie nou een keer verder dan, dan waar, het, waar het over ging. Maar ja, je moet niet discrimineren. Maar echt. Het zijn gewoon, die meiden die zijn gewoon tof. Ze ja. zijn helemaal tof. Ja, hoe, hoe zou het komen dat die jongen zo'n ervaring heeft dan? Dat, dat er alleen maar uh, in, in zijn woorden, het zijn die mijn woorden, uh, alleen maar Marokkaanse meiden op straat lopen die in de hele dag winkelen en niks doen. Ik vraag me eraf, hoe komt iemand dan naar zo'n beleving? Ja, ik, ik weet niet hoe oud die meneer was of zo, maar ik denk dat hij dat gewoon een, uh, een bepaald beeld heeft van wat, wat er misschien vroeger was. Kijk, Ik kan me voorstellen, die, die, die moeders van die Marokkaanse meiden, zeg maar, die, die komen uit een andere generatie of die oma's, die komen uit een andere generatie. Dat is een ja. hele ander iets. Ja. Maar, die, maar die moeders die stimuleren die meiden van joh ga lekker studeren, ga je best doen, ga je best doen en dat doen ze. Ja. En als je ook zo ziet, je, je, hebt, je hebt tandartsassistenten, je hebt doktersassistenten, noem maar op, noem maar op. Mijn nou, die, die is gewoon maatschappelijk werkse, Die heeft gewoon een, een, een dik diploma. Ja, en je die bent mij, er hartstikke trots die, op en terecht. Die, die maken zich gewoon hard voor deze maatschappij <laughs> daar moet je gewoon echt zuinig op zijn. Ja. Past ook meer bij beelden wat ik zelf heb hoor, moet ik zeggen. Moet ik Want ik even ben zeggen. trots op die meiden, echt waar. Nou, wat leuk. Hey, en uh, is jouw vriendin uh, niet uh, bij jou nu op dit moment? Nou, nou, die kan, kan, ga, ga, ga ik even niet wakker maken nou. Oh, oké. Okay. Wat, wat, wat doe jij nog wakker om drie uur? Ja, nou, ik, ik, ik slaap uh, meestal drie uurtjes en dan word ik wakker en ik hoor dit toevallig op de radio. En dan denk ik, ik slaap altijd mijn radio aan en dan denk ik, ik hoor dit ik denk, nou, hier moet ik echt even wat van zeggen, want dit kan gewoon niet. Nee, nou, ik vind het goed dat je even belt. <laughs> moet, je, moet je morgen vroeg eruit? Uh, half negen moet ik eruit. Half negen, oké, okay. nou. Dus dus dus ik ben benieuwd of nog. Misschien gaat de discussie zo meteen heel ergens anders over. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou kunnen. Ik ben heel erg benieuwd naar. Ja. Ik ben blij dat jij in Rotterdam woudt. Dat je dezelfde mening deelt als ik. Want uh, ik, moest, ik moest er gewoon om lachen toen die man hoorde. Ik denk, dit kan gewoon niet. joh. Nee, nee pas ook niet bij beeld wat ik zei. Natuurlijk, er zijn uh, beste uh, Marokkanen die op straat hangen. Net zoals de Nederlanders zijn die op straat hangen. En, uh, en allerlei andere nee. bevolkingsgroepen. Ja, het enige punt is dat de Nederlanders nog geen hoofddoekjes meer dragen. Maar mijn oma ja. deelt vroeger ook. Dus. Uh, Precies. Het is allemaal <laughs> wat genuanceerder... dan die bellen deed voorkomen. Ben ik helemaal ja, met jou eens. <laughs> hey, dankjewel voor jouw Belletje. Heel graag gedaan. En uh, slaap lekker alvast. Dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Um, even kijken. Ik kreeg nog een mailtje binnen... Uh, van iemand die dan wel weer eens is met die uh, Peter. Nou, ik moet toch, uh, hè, als ik dan even toch een beetje van mijn mening uh, laat horen... als mensen het zeggen, terug naar uh, Marokko met hun hoofddoekjes... ja, dan haak ik toch een klein beetje af te denken. Dat is niet echt een uh, mooi genuanceerd uh, wereldbeeld. Uh, het ging niet alleen uh, over, uh, over uh, Marokkanen. Het ging ook over de tuin van, uh, van die uh, oude uh, kwieke dame die inbelde. En daar uh, heeft uh, Sybren uh, over gebeld, toch Sybren? Ja, goeien, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik, ik denk dat die mevrouw, dat is de beden van een huisarts, begreep ik, ja. dat die een beetje de weg ook een beetje kwijt is. Ik denk dat vanavond meerdere bellers heb die de weg kwijt zijn. Dat oh. was die Peter ook, daar wil ik ook even nog over hebben. Ja. Uh, maar nou verwachten we van jou wel. natuurlijk een uiterst genuanceerd verhaal, hè, als, je dat, uh, als je dat over andere bellers zegt. Dat zal ik echt mijn best doen, ja. Ja. Deze, deze mevrouw die is denk ik een beetje de weg kwijt van, van de werkelijkheid. Want zij praat over dat ze een ontzaglijk groot huis hebben. Ze hebben een hele grote tuin, een grote tuin. En een normale huisarts, die, die, die kan zich dat niet voorloven als hij het eind van zijn, van zijn praktijk is, als hij met zijn pensioen is. Dus ik begrijp niet wat die mevrouw allemaal voor klanten gaat en voor patiënten. Dus allemaal particuliere patiënten zeker ook. Want die mevrouw kan zich niet inbeelden dat er mensen zijn die, die een minder inkomen hebben. Oh, dat en heeft u gezegd de... hè? Wat zegt u? Ze heeft niet gezegd dat ze, dat ze zich dan niet kan inbeelden, maar ze zei wel, ik vind wel dat nee, iedereen... iedereen maar dat kwam uit haar verhaal vandaan. Ja, ja dat, dat, dat, dat ze dat vindt dat iedereen legaal uh, ingehuurd moet worden. Ja, dat ze dat helemaal niet begreep, dat er mensen zijn die een, dus die een veel lager inkomen hebben, want het komt daaruit, ja. dat, ze, dat die mensen zich dat niet kunnen veroorloven. Nee. He, om, om allemaal officieel iemand in te huren, want er zijn best mensen die minder hebben, die niet goed uh, meer qua gezondheid zijn, die ja. toch maar iemand moeten moet inhuren om te helpen in de huishouding. Nou, en geldt dat ik, bijvoorbeeld voor uzelf? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee maar, maar gewoon dus het een puntje van de werkelijkheid. Gewoon, gewoon een sociaal, ik denk een beetje sociaal inzicht. En ja, hoe die mevrouw verder aan dat hele grote... Huis komt en die, en die tuin, dat weet ik niet. Maar het woont wel in, de, in, in een klein dorpje in Braavond, hè? Daar ja, is het allemaal even net wat goedkoper dan een groot huis met een tuin in de Randstad, bijvoorbeeld. Ja, maar misschien allemaal particuliere kanten gaat, ik weet het niet. Maar nee, ik bedoel dit te zeggen dat die mevrouw de, het contact met, met de werkelijkheid, met, met, met mensen die met een lager inkomen ja. uh, zitten, dat die, dat die dat kwijt is. Maar, maar dat... wacht even, hoor, want begrijp ik dan goed, Simon, dat jij, dat jij het wel geoorloofd vindt op mensen die een, een, een, laag, een, een lager inkomen hebben, of de inkomen, inkomen hebben gehad. Dat die uh, op een illegale manier werknemers inhuren? Ik kan, ik kan me dat voorstellen, of ik het helemaal mee eens ben is iets anders. Maar ik kan me dat best voorstellen. Ja. Dat mensen voor die situatie komen. Ja. Dat kan ik me best voorstellen. Maar vind je, vind je het goed of niet goed? Daar dat twijfel ik over. Aan de ene kant, uh, ik en zeg ik nee, het kan niet. Maar als ik zeg met mijn hart, dan begrijp ik het wel. Ja. Dan kan ik het wel goedkeuren. Je, je... Maar het is, is het niet een beetje... Uh, vragen? Is dat niet een beetje uh, zeg maar, kortzichtig als mensen dat doen? Want ik snap best dat het dan eventjes goedkoper is. Maar als iemand uh, betaalt dan ook geen belasting... Uh, uh, dat is toch uiteindelijk ook weer waar... Uh, bijvoorbeeld mensen die van uitkering leven... die moeten dat daar vandaan krijgen. Dus het is wel als je... Uh, je betaalt ook mee aan, aan, aan het hele zorgsysteem in Nederland... als je gewoon via de legale weg iemand inhuurt... omdat dan netjes alle belastingen worden afgedragen. Ja, maar ik vraag aan de andere kant... mensen die een veel minder inkomen... veel lager inkomen... Ja. Die kunnen dat niet financieren. Maar dat is toch een beetje een wisselwerking als die dan allemaal zeg maar, op een manier... ...waardoor ze geen belasting betalen mensen gaan inhuren... ...waardoor er weer minder geld bij de overheid binnenkomt... ...die dan weer minder geld heeft voor. Daarom denk ik dat je misschien voor huishoudelijke hulp en dergelijke... ...heel, heel andere belastingtarieven zou moeten hanteren. Ja. Zodat het, dat het voor mensen met een smallere beurs ook mogelijk is. Ja. Ik denk dat je zo moet redeneren. Maar nog eventjes ook over die Peter. Dat, dat ik wel leuk vond. Ik denk dat het een echte duidelijke aanhanger van, uh, van die, die blonde meneer is uit Den Haag. Geert Wilders. Dat, dat gevoel kreeg ik wel door zijn uitspraken, zoals ja. hij erop reageerde. Er al zijn veel maar luisteraars trouwens, hoor, van Radio 1, uh, s'nachts staat hij altijd op. Maar wat ik me, wat ik me afvraag, is uh, of die meneer A. zelf werkt. Want hij heeft nog niet een stem, dat ik dacht: God, hij is al erg bejaard. Nee. Dus dat vraag ik me aan één kant af. En die, die, die meneer is zuiver, ook een hele grote kapitalist. Hij wil voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Want toen je nog vroeg waar zijn kostuum vandaan kwam, ja dat wist hij niet. Maar nee. als je doorvroeg of hij voor 5 of 10 euro, of nou, laat ik het anders zeggen 50 euro, een duurder kostuum zou kopen, dan bleef je het antwoord schuldig. Ja. En, dat bleef, en wat had hij dat een dooddoener? Uh, ja, dat klopt, dat wist hij even niks dat op is hij te zeggen. Nee, zei hij al, dat is geweest, zoals vroeger. Oh, ja. Het is geen item meer, zo is het eigenlijk, zei hij. Ja. En, en hetzelfde is bijvoorbeeld ook met de granaal. Als hij 2 als euro meer moet betalen, dan koopt hij het niet. Hij ja. koopt wel het goedkope. He? Dus hij wil zelf een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dus wie is nou de grootste kapitalist? Ja. Want als jij een product afkoopt wat, wat duurder is, dan, dan, dan, ondersteun je, dan ondersteun je een andere situatie. Maar als, want, en dan laat je die man nog die leverancier met de goedkope kleren die laat je zitten. Maar dat, dus eig, eigenlijk erop. voel je nu een klein pleidooi ook uh, voor legaal werknemers in uren. Dus gewoon even een iets duurdere variant waarmee je wel op een eerlijke manier alles uh, ondersteunt. Uh, sorry, wil ik nog even zeggen? Nou, je, je hebt het nu over de, uh, zeg maar, die Peter die uh, zijn kleren misschien uit, uh, uit China haalt. Uh, ja. uh, en daardoor goedkoper uh, voor een duppie op de eerste rang wil zitten. Maar dat geldt toch ook voor mensen... Uh, die een laag inkomen hebben, die een schoonmaker inhuren. Dat is als ze gewoon even een dubje meer betalen... dat ze dan via de legale weg alles uh, netjes ondersteunen zoals het hoort. Ik bedoel, dit te zeggen... dan moet je niet zo over die mensen gaan praten. Nee. Daar gaat het mij om. Dat snap ik, maar ik maak de vergelijking... naar uh, uh, het inhuren van een werknemer op de zwarte of op de legale manier. Ja. En dat geldt ook maar dat ik misschien... Je hoort mij niet praten over... Mensen met hoofddoekjes en noem maar op, en die maar langs de weg lopen, langs de straat lopen en zo. Nee, gelukkig enzovoort. niet. Als elke het erover zou hebben, zeggen... dan uh, zou het een heel eenzijdig programma worden. Dat, nee, maar dat was, dat was zijn item. Ja. En daarom praat ik, daarom praat ik hierover. Ja. Nee, ook Robert, jij belde in eerste instantie over de, over de tuinen van... Uh... Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Want, want uh, uh, heb je zelf wel eens zo iemand ingehuurd of niet? Het gaat erom dat mensen bepaalde situaties niet kunnen in, inbeelden en indenken. Nee. Dat ze alleen op hun eigen standpunt bij verstaan. Dat bedoel ik te ja. zeggen. Dat vind ik een goed punt. Dat is inderdaad dat is regelmatig aan de hand. Ik krijg nu bijvoorbeeld een mailtje dat Marokkaanse vrouwen altijd zwanger zijn vanaf 17 jaar. Dan denk ik, nou, dat is toch nou ja, een... Uh... Weet je, ik denk dat je een hoop, uh, hoe, hoe heet het, Henk en Ingrid gehaald hebt vanavond. Dat gevoel heb ik zomaar. Er zijn een hoop mensen, uh, s'nachts die luisteren, die uh, PVV's stemmen. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja, je dat? Uh, ja, het staat regelmatig ook onder e-mailtjes. Dan staat er goed een... Die en die, en dan tussen haakjes PVV stemmen. Oh, nou. nou, laat ik zeggen dat ik het gelukkig niet ben. Maar dan kun je misschien wel... een Waar stemt de, u op? Van mijn horen. Durf, durft u te zeggen waar u op stemt? Dat durf ik best te zeggen op SP. Oké, okay. Emiel Roemer. De man nou, op, met veel aanhang er, nu, hè? Er zitten meerdere mensen in de fractie als Emiel Roemer. Dat klopt, maar het is toch de maar grote het is, leider. Het is, het is niet nou, een grote leider. Daar gaan we, gaan we een communitiestelsel toe. Nee, het is een... Uh, ik denk dat het een, dat een hele goede... Uh, ja, een hele goede fractie is denk ik zeker. Okay. En ik denk een waardige opvolger van Jan Ja. Ik, eh, ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen bij de komende verkiezingen. Sibren, uh, even denk, de, de praktische dingetjes. Wat doet jou nog wakker uh, houden om tien voor half vier? Ja, even wakker, niet kunnen slapen. en uh, Ik heb net gestimuleerd de radio altijd aan, dus toen hoorde ik dat, dacht ik, hé... Hey, ah. ja, maar heb je dan de radio aan, te, gewoon terwijl je slaapt ook? Ja, ja. Zachtjes. Oh, oké. Okay. Oh. Nou, dat vind ik op zich dan leuk dat je uh, ietsje wakker gemaakt heeft. waardoor je even, even opbelt. Nou, dan moet je ook niet... Uh, dat jij me wakker gemaakt hebt. Nee, waarschijnlijk niet bellen. Ik werd, ik werd wakker en toen ben ik gaan bellen. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, dan moet je niet, uh, niet, niet zelf te veel eer naar jezelf. <laughs> nee, nee, nee. Eenvoudig blijven, hè. Deemoedig. Oh, dank u wel voor deze tip. Ik zal, zal AO-woorden gebruiken. Ja, ja. Dat, is niet, uh, okay, dat past ook wel een beetje bij de SP, hè? Gewoon lekker eenvoudig. Heel eenvoudig. Oké, okay. nou ga ik maar houden. hey bedankt voor uw belletje. Ja, zeg wel ter rust, Oké, okay, u ook. Ja, daar <laughs> ik, ik hoop voorlopig niet in slaap te vallen namelijk. Uh, dat was Cybren met, uh, met zijn belletje. Uh, in eerste instantie over de tuin van, uh, van de mevrouw, maar ook eventjes over, uh, over uh, Peter, die een punt had over de pellers. Uh, het is tijd om even naar muziek te luisteren, dan kan ik ondertussen even wat nieuwe bellers... Uh, uh, aanhoren die u zo meteen uh, hoort in de uitzending. We gaan luisteren naar een artiest. Ja, ik ben een fan van. Ik ben een keer in, uh, ik heb het al vaak gezegd... in Manchester bij een concert van hem geweest. Heerlijke muziek maakt hij. Dus ook met dit uh, nieuwe nummer van hem... genaamd Shadow Days. Did you know that you could be wrong... and swear you're right? Some been known to do it all their life.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 Jan Mayer met Shadow Days. Hij heeft uh, wel erg veel last van zijn stemmen de laatste tijd. Dat is dan wel jammer. Ik hoop dat dat er weer over gaat. Zodat hij nog uh, veel mooie muziek mag maken. Uh, we praten vannacht over het uh, onderwerp... Uh, uh, naar aanleiding van de reportage in het eeuwprogramma. programma Dit is de dag over uh, illegale werknemers... en wat dat voor boetes op kan leveren voor ondernemers... en hoe die, uh, hoe die boetes dan heel slim door grote bedrijven worden doorberekend... aan de uiteindelijke opdrachtnemer... doordat zij in de contracten een soort uh, mini-clausule opnemen... Die dat even zegt, ja, zijn ondernemer let er dan niet op. En voor die weet, zit hij met torenhoge uh, bekeuringen opgezadeld uh, van de arbeidsinspectie. Nou zijn er niet zo heel veel ondernemers die, uh, die blijkbaar luisteren vannacht. Want ik heb uh, vooral particulieren gehoord. Maar mocht hij nou ondernemer zijn, uh, bel dan even in. Uh, maar ook particulieren welkom. Want ook voor hen uh, geldt natuurlijk het onderwerp uh, illegale mensendienst. Uh, overigens geldt nog steeds ook de vraag van een eerdere beller. Ben je nou als particulier ook uh, verantwoordelijk voor het al dan niet illegaal zijn van een werknemer die via een bedrijf... En dus jij vraagt een bedrijf bijvoorbeeld om je ramen te wassen. Ben je dan als particulier verantwoordelijk voor het feit dat diegene die bij zo'n bedrijf werkt... Uh, legaal of uh, niet legaal werkt? Vind ik een interessante vraag, ik weet het niet. Als u het wel weet, belt u eventjes naar dit programma 0800 1121. Aan de lijn heb ik Cora uit Amsterdam. Cora, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik kan uh, niet zo erg reageren op uh, of je wel of niet illegale uh, werknemers... In dienst neemt, daar heb ik niet zo'n ervaring mee. Maar ik reageer wel nog op uh, de vorige uh, bellers uh, uh, in reactie op die meneer uit Maastricht. Ja. Want uh, die heeft mij eigenlijk wel weer wakker uh, geschud. Ik had al lang naar bed moeten gaan, maar oh. uh, ik heb me daar inderdaad met de andere reacties uh, van de mensen daarna... Heb ik me er eigenlijk uh, fix over zitten opwinden? Oh. Want uh, ik vind dit al inderdaad ook niet kunnen wat die meneer zegt. Nou ja, ieders mening, dat moet wel kunnen, dat is wel waar. En u vindt, maar, heeft dan over die, uh, die meneer uit Maastricht, hè, u vindt het niet kunnen wat hij zegt over. Uh... Nee, precies. Ja. Ik uh, zelf heb, uh, ben Amsterdamse mijn leven lang. Ja. Ik heb al jarenlang zeer goede ervaringen met uh, Marokkaanse vrienden en vriendinnen van mij. En uh, die vriendinnen die ik uh, door mijn leven heb uh, meegemaakt... dat zijn keiharde studenten en werkers ook. Mm -hmm. Die uh, op goede plekken zitten. Uh, heel legaal. Er goed en hard voor hebben gestudeerd. Uh, ik heb alle respect voor, uh, voor wat die mensen eigenlijk uh, aan studie hebben opgebracht... en daar zelf voor hebben gewerkt, dikwijls. Ja. Um, van al diegenen die ik ken zijn er... Uh, nou, bij mij weten geen die met hun zeventiende al een uh, kind hadden. Het merendeel heeft nog niet eens kinderen. En die het wel uh, hebben, die waren geen zeventien. Nee. En. Uh, Hoe komt dat toch dat zoveel mensen dan, uh, dan zo'n beeld hebben? Dat vraag ik me dan wel weer af. Nou, ik denk dat dat een vooropgezet beeld is wat... Uh, uh, mensen zich maken omdat ze geen ervaring hebben met... Ja. Uh, Misschien een beetje uit uh, angst de ook de mens... of zo. En, en zelfs, uh, al zouden de vrouwen, want ik ken een hele hoop vrouwen ook die uh, gewoon moeder van kinderen zijn. En wat is er mis mee als zij gewoon moeder uh, met een hoofddoek zijn en keihard voor die kinderen uh, werken, dat die het uh, goed hebben. Ja. Uh, daar is toch ook niks mis mee, zo zijn we zelf ook groot geworden Zeker. in het verleden. En is dat dan uh, schande of zo? Ik bedoel, mijn moeder heeft ook keihard uh, voor de gezin gewerkt... en daar gewoon nog bij genaaid en zo. Ja. Uh, en mijn vader was ook een harde werker en zo. Maar uh, ik vraag me ook af als deze meneer uit Maastricht... Uh, misschien wel eens in het ziekenhuis heeft gelegen... of uh, anderszins misschien op thuiszorg aangewezen is of zal worden... Uh, ...weigert hij dan geholpen te worden met uh, vrouwen met hoofddoekjes. Want in ziekenhuizen, uh, zeker ook in de grote steden... ...daar uh, werken heel veel uh, allochtone vrouwen met hoofddoekjes. En die werken keihard als, uh, als hulpverleners. dus ja. ook in de thuiszorg. Ja. En uh, ja, is zo iemand dan... Uh, Niet goed genoeg. Uh, nou ja, of, of sterker nog, uh, heeft die meneer, als hij er ervaring mee heeft of krijgt, weigert hij door zulke mensen geholpen te worden? Ja. Uh, wat, wat denkt hij dan van zijn gezondheid, hoe dat... Uh hoe dat moet. Ja, goede vraag. En, en... en zo zijn er meer vragen aan uh, Peter. Misschien uh, Peter, als je nog luistert, uh, reageer eventjes. Uh, ik, kan niet, uh, ik kan niet precies zien wanneer je belt, maar als je eventjes uh, mailt naar nacht.no.nl dan kan en ik je antwoorden nog uh... even aan de luisteraar voor deze. Maar ik ben wel even benieuwd, uh, want ik vind het wel mooi. Het lijkt een soort uh, Nederlandse steunbetuiging voor het Marokkaanse uh, uh, volk, zeg maar, hier in Nederland uh, te worden. Dat vind ik op zich wel mooi. Ja, en ik vind het een leuke reactie geweest van die jongen met die Marokkaanse vriendin. Die... Ja. Zo van harte zei dat hij trots op die meiden was. Nou, dat deel ik van harte. Nou, dat vind ik een mooie mening. En ik ben okay, het er eigenlijk stiekem best wel mee eens. Oké. Okay. <laughs> bedankt, bedankt voor je belletje. En, en gaat, gaat u nu slapen of trofers. blijft u nog even luisteren? Nee, ik moet hoognodig naar bed, want ik moet vroeg op eigenlijk. Ah, oké. Okay. <laughs> nou, slaap lekker in dat geval. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, doeg. Dag. Uh, ik heb uh, ook aan de lijn vannacht uh, een van de vaste bellers van dit programma. Uh, Timo uit Den Haag. Timo. Ja, goedendag wensen met Timo. Jij hebt vast iets heel inhoudelijks over het uh, originele onderwerp te zeggen van vannacht. Nou, ik zal het proberen. Ik dacht eerst dat je een ander onderwerp ging doen, maar. Over uh, Anders Brijf ik? Ja, of uh, vanmiddag was er ook een heel heftig onderwerp in. Dit is de dag. En ik denk van, nou. Eerder... Welk onderwerp bedoel je dan? Nou, over gedwongen bekeringen in Egypte. Dat, dat, oh, ja. dat, dat geeft me echt aan. Dus uh, ik denk van, nou, misschien dat je daar nog iets mee ging doen. Maar... Ja, ik, ik had al eigenlijk voor de uitzendingen had ik mijn onderwerp voor vannacht er weer bepaald. Ja, nee, dat moet moet ook voorbereiden, dat snap ik. Hoe is dat? Maar... Uh, uh... Maar, maar laat ik ten eerste zeggen dat ik uh, heel blij ben dat de EO niet censureert. Kijk. Want uh, ja, je kan het mee eens zijn, je kan er niet mee eens zijn, maar hartgevoelde meningen die bestaan, zeg maar... ...die zie ik liever gewoon recht in het gezicht dan dat ik ze... ...via een omweggetje om mijn pad krijg, zeg maar. Ja, en je ziet vanzelf ook uh, mensen worden heus door andere luisteraars... weer... Uh, ...krijgen ze weer weerwoord en... Uh... Dat... Ja, en dat houdt het debat gewoon open, zeg maar. En dan, dan weet je ook wat er bestaat in de wereld. Zo is dat. En het debat dreigt een beetje van de rode draten af te raken. Want uh, nou, er zijn blijkbaar meer gewoon particulieren die luisteren. Ja, ondernemers slapen natuurlijk. Je hebt geluk gehad met die tuiner, denk ik nog. Ja, die was nog net wakker. Nee, die, moet, die moet snel werken. Ja. ja, keihard ook, volgens mij. Dat klopt. K Kun je daar wel iets inhoudelijk zeggen over het, uh, over het onderwerp? Of wordt het dan ook uh, lastig in jouw geval? Uh, nou, ik ben gewoon blij dat, zeg maar, uh, voor zover je het over links en rechts kan spreken... bij de EO ruimte is dat links en rechts elkaar ontmoet, min of meer. Want anders krijg je toch een beetje altijd een eenzijdige voorspiegeling van zaken. En, ja. ja, ik vind het gewoon prettig dat, dat bij de EO dat gewoon samen kan komen... en gewoon op een behoorlijke manier kan discussiëren. Maar ja, ik, ik hoor ieder allemaal mensen zeg maar... Tenminste, ik hoor ook vaak mensen die uh, bijten zich helemaal vast in het probleem. Hoe bedoel je? Nou, die, die constateren problemen. Tenminste, die, die, die zien problemen of die denken problemen te zien. En die bijten zich helemaal vast in het probleem. Alsof, zeg maar, als je maar hard genoeg scheelt dat het een probleem is, dan wordt het wel opgelost of zo. Maar zo werkt het toch niet? En doe je dan op een bepaalde beller? Nee, ja, nou over dit onderwerp, zeg maar. Er wordt gezegd ja. illegaal, illegale werknemers, boetes, et cetera. Nou, er wordt heel hard geklaagd, zeg maar. Ja. Maar ja, er moet toch ook aan een oplossing gewerkt worden, zeg maar. En ja. ik, het ligt niet in mijn vermogen om zo 1, 2, 3 een oplossing te verzinnen. Nee, nou, uiteindelijk ligt de oplossing natuurlijk, hè, wat uit die reportage spreekt, in de controle. Maar de vraag is hoe. Uh, ja. Hoe kun je ervoor zorgen dat je met, met z'n allen daar actief controle op uitvoert? nou Het ligt bij de politiek die de spelregels voor zeg maar, het, het burgerleven in het land moet bepalen. Ja. En die waren er op zich. Hè? De, de spelregel ja. was voor de mensen die de reportage hebben gemist. Als je als, uh, als bedrijf uh, per ongeluk iemand uh, blijkt te hebben ingehuurd die uh, illegaal aan het werk is, dan kun je daar een boete voor krijgen. En normaal gesproken wordt die boete verdeeld over alle betrokken partijen. Dus ja. dat uh, geldt dan voor bijvoorbeeld het uitzendbureau, voor de ondernemer. Voor van de opdrachtgever, uh, voor de aannemer, van de onderaannemer, ja. van de ZZP... die door de onderaannemer wordt ingehuurd, ja. Waardoor het in principe uh, nog meevalt. Uh, maar in de praktijk gebeurt het dan dat veel, uh, veel bedrijven zoals uitzendbureaus... en de, de grotere... Uh, bedrijven die zetten allemaal heel slim in hun contract dat zij niet aansprakelijk zijn voor boetes, waardoor ja. het uh, volledige bedrag wordt doorgeschoven naar de uiteindelijke opdrachtnemer. En als dat een kleine ja. ondernemer is, dan zit hij in één keer met een hoge boete opgezadeld... die hij helemaal niet uh, kan hebben. Ja, precies. Uh, uh, Oplossingen voor is natuurlijk controle. Want uh, als je allemaal controleert of zo'n werknemer uh, legaal in dienst is. Dan is er niks aan de hand. Maar ja, de vraag is natuurlijk... Hè, want in de reportage hoorden we zo'n ondernemer die zegt... ja, ik kan, niet, uh, iedereen, uh, ik kan niet bij de poort gaan staan... En iedereen die s'nachts uh, schoonmaakt of uh, mijn ramen gaat zemen... Uh, controleren of die een werkvergunning heeft. Nou, het lijkt wel zo langzamerhand dat zeg maar, uh, de maatschappij zo complex is geworden... of zo complex wordt gemaakt... of noodzakelijkerwijs zo complex wordt gemaakt... dat je eigenlijk niet meer kan ondernemen vanuit van... ik doe mijn ding en, en de rest gaat vanzelf. Nee. Je zal je juridisch in moeten dekken, dus het ja, ondernemerschap wordt eigenlijk uh, door juridische omstandigheden, moet dat eigenlijk, zeg maar, geprofessionaliseerd worden. Ja. dat Al die mensen willen dat... alleen maar hun werk doen en die zitten helemaal niet te wachten op uh, dat zij moeten controleren of iemand wel. Een, nee, nou ja, ik heb wel, ik, daar, heb ik, daar heb ik dan denk ik wel een oplossing voor. Oh. Uh, omdat het, uh, de samenleving steeds meer gejuridiseerd ge wordt, denk ik dat je het beste eraan zou kunnen doen om gewoon een advocatenkantoor mede-eigenaar van je bedrijf te maken. Zodat ze ook in de winst delen. Oh, ja. Dan hebben ze er ook belang bij om te zorgen dat... vooraf met name, want preventief werk... Dat, dat, dat, daar willen veel ondernemers niet in investeren. Ja. Maar het is absoluut wel nodig, zoals je hebt gehoord. ja. Maar, maar ja, dat is dan vrij duur. Maar als een advocatenkantoor mede-eigenaar van een bedrijf is, zeg voor 10% of zo, mm -hmm. dan willen ze misschien wel zich actiever gaan bemoeien met het, uh, met het uh, opstellen van statuten, et cetera. Algemene leveringsvoorwaarden, ja. leveringscontracten, dat soort dingen. Ja, begrijp ik. Hé, hey, wanneer begin jij een keer je eigen business, uh, Timo? Nou, ik ben, geen, ik ben echt geen ondernemer. Ik, ik, kan het gewoon, ik kan het gewoon niet. Ik, ik, verzand, ik verzand altijd in de details die ik interessant vind. En daar blijf ik dan zo lang in hangen. Hmm. Dat de dag om is voordat ik weer iets gedaan heb. Zeg maar. ja, Je hebt zoveel ideeën altijd. Om al ja, nou, ik probeer het wel altijd netjes voor te bereiden. Dus uh, ik schrijf wel notities op. Daarom bel ik ook meestal wat later. Omdat ik toch... ...ja, ik vind de reportage interessant, ik vind de bellers ook altijd interessant... Ja. ...en dan kom je toch weer op ideeën. En ja. wat ik ook nog wilde zeggen, ik hoorde ook uh, een tijd geleden op de radio... ...er was een Turks thuis, dat was een vereniging... ...dat komt misschien ook ten antwoord van die man die zegt van... straks ben ik ook verantwoordelijk voor mijn glazenwasser. Ja. Uh, dat was een Turkse vereniging en een van de bezoekers... ...die hielp zeg maar degene die daar uh, in de vereniging de leiding had... Die hielpte even bij het thee inschenken. Ja. En die man had geen werkvergunning. En die vereniging kreeg ook een boete van 8000 euro. Jeetje. Dus het is niet zo dat alleen professionele organisaties zijn... die op, op zo'n manier beboet worden. Nee. Maar of het echt ook bij particulieren... Uh, of dat strafbaar is, dat is, strafbaar is Dat weet ik niet. Want, nee. Maar ik heb wel voor mijn gevoel... Ja, ik zit in Den Haag. En de glazen wassen zien hier. Ik weet niet of je daar een beetje mee bekend bent. Maar dat is, is zo'n beetje... Uh, ja, hoe moet je het zeggen... <laughs> als, je, als je, zeg maar, glazenwasser bent in een wijk waar je geen glazenwasser bent, dan ben je vogelvrij. Zo, zo, zo zit het, zeg maar. Uh, die moet je even uitleggen. Nou, de wijken worden, zeg maar, verdeeld en het is niet het is een beetje schimmig hoe het allemaal gaat, maar ja, ja. als je op een laddertje staat, zeg maar, in een wijk die jou niet toebedeeld is, ja. dan, word je, dan zijn er verhalen dat je ondersteboven gereden wordt. Oh, echt waar? Ja. Is die concurrentie zo letterlijk moordend in de ja en, en, en, ja, en dan heb je ook, uh, dat hoor ik dan ook van vrienden en kennissen, dat, dat de ene keer is je raam wel gewassen, de andere keer niet. En dan wordt er weer wel, dan, dan wordt je, zeg maar als niet gewassen is, wordt er wel uh, geld geïnd. En dat moet allemaal contant natuurlijk. Ja. Dus op een gegeven moment stuit het me zo tegen de borst dat ik mijn ramen maar niet meer laat wassen. Oh ja, dus jij kunt nu gewoon niet meer naar buiten kijken. <laughs> Daar komt het op neer. Ik heb ja. wel... De weinigbouwvereniging gevraagd of ze dat niet zeg maar hmm, uh, als onderdeel van de huur of servicekosten zouden willen oplossen. Ja, maar zo ver dat het is nog niet goed. Maar wat ik wil zeggen, de mensen die zo gepassioneerd met een probleem bezig zijn, en ja. ik probeer het constructief te benaderen, ja, ja. zoals Peter en Maastricht, als je nou zo gepassioneerd bent van problemen die je ziet, probeer dan samen met andere mensen constructieve oplossingen te bedenken die gewoon ook haalbaar zijn. Met ja. andere woorden, word lid van een politieke partij. Verenig je en ga, in, en ga in debat met andere mensen binnen zo'n politieke partij. Van welke ben je zelf lid, he, Timo? Om je mening te vormen en om uiteindelijk, zeg maar, in de Tweede Kamer deel te nemen aan debat om samen met andersdenkenden tot ja. een werkbaar compromis te komen. Ja. Van welke partij ben je zelf lid? <laughs> ik zou niet weten van wie. Ik heb wel laatst gedacht, ik stem heel diffuus, hè? Ja. Dus ik, eigenlijk. Ben ik pas echt gaan stemmen sinds dat de kieswijzer bestaat. Want ja, ja. ja, het is gewoon te ingewikkeld om het allemaal door te ja, maar, nemen. Wat was de laatste partij waar je op gestemd hebt? Even kijken, wat was dat? GroenLinks. Okay. En daarvoor Partij voor de Dieren. Maar ik, eigenlijk zou ik. Nou, een beetje de linkse kant in ieder geval. Ik geloof het wel, ja. ja. Maar dat, dat, dat links en rechts, ik vind het zo diffuus, die begrippen. Ja, dat, dat is eigenlijk het. alleen maar een soort multiple choice. Ja. invulling om partij te L kunnen kiezen. En dat hangt dan meer op loyaliteit dan op principes. Klopt. Ik, ik ben niet maar zo dat principes. daar zouden we ook een hele nacht over kunnen praten, Timo. Uh... Ik kan ook op de VVD stemmen, zeg maar. Als het uitkomt. komt. Dus dat, dat is het niet. Okay. Maar, maar ik, ik heb wel het idee van. Uh, ik, ik, ik heb het nooit overwogen om op de CDA te stemmen, maar ik zei toevallig vanavond tegen mijn vader... Van, ...als ik ooit lid van een politieke partij zou worden, dan zou het wel haast het CDA moeten zijn... ...omdat ik het idee heb dat je daar enigszins genuanceerd en constructief en gedegen zeg maar, kan debatteren. Zo, dat is gezegd. Ja, Ik zou er graag op ingaan, maar dan, dan gaat het gesprek een hele andere kant op, Timo. Nee, daar, dat team, uh, dank voor jouw Belletje, vannacht. Graag gedaan. En uh, veel luisterplezier nog. Oké, okay, bedankt, uh, bedankt uh, Herbert voor de muziek als Eri je hem tegenkomt. Eri oh, ja, dat ga ik doen, ja. Oké. Ja. Oké, okay. okay, dankjewel. Bye. Doei. Uh, dat was Timo. Ik heb uh, uh, tijdens het gesprek nog even iemand uh, uh, aan de lijn uh, gekregen. Ik weet nog niet wie het is. Goeienacht, hallo. Hallo. Met wie spreek ik? Ja, ik spreek nog een keer met Erik. Erik, ja. Ja, ik wou even een excuus maken voor het, uh, voor het woord wat ik net schrijf het is geen woord. En ik, ik, ik heb nog iets. Uh, mijn vriendin is dus Marokkaans, ik bel met dus. Excuus geaccepteerd trouwens. Ah, Oké, okay, dankjewel. Uh, uh, maar ik heb, ik heb een stiefdochter erbij en die is dus half Braziliaans, half Marokkaans. Wat moet die gaan, moet die gaan plukken dan? Wat moet die gaan tellen dan? <laughs> <laughs> Dat is een, een mooie licht cynische vraag. Hè, dit. Ja. Weet je, echt, echt ik, ik, ik, sta even, ik ben blij met de dieren Die uit Amsterdam die zei: van, dat, dat trots is, Die heb ik trots, trots op die meiden, weet je wel. Ja. Echt, laten we trots zijn op, op, op, op ons allemaal. Ja. Klaar. Nou. We zijn allemaal gewoon mensen van vlees en bloed. En iedereen doet zijn best. En iedereen hou van elkaar, klaar. Precies, en zolang we het allemaal een beetje eerlijk doen. Ik heb een stiefdochter van die, die is tien jaar. Die is half Braziliaans en half Marokkaans. Nou, hoe ja. mooi kun je ze krijgen? Ja. Dat, dat, dat, dat denk ik ook, ja. Tien <laughs> jaar is er wel een beetje te jong om daar uh, mooi over te oordelen. Maar jij kan het als, uh, als nu soort van vader toch pas zeggen, ja. Ja, precies. Oké, okay. nou, punt gemaakt, uh, Erik. Hey, dankjewel, man. Oké, okay. hoi, hoi. hoi. Uh, Eens even kijken, ik neem gewoon nog één keer uh, op de bonnen voor iemand op. Hallo, goedenacht. Op lijntje 1. Eens even kijken wie er hangt. Hallo. Hallo, met Hans. Hallo, Hans. Ik wil je even reageren. Ja, uh, ik kan de Marokkaanse zender ontvangen, de Marok 2. Marok 2. Ja. En ik heb de laatste hele uitzending gezien over die Marokkaanse dames. Je kan nader in Marokko. Ja. En ik heb daar nog eens, uh, veel respect voor, want er is ook uitzending gezien dat die dames ook werken voor de hele familie. Om dat beter te krijgen, want het is een ontzettend arme land. Dus ja. dat ik enorm dus werk heb voor die dames. Ja. En uh, dat is ook een stukje economie. Want als ze dan ook over geld kunnen beschikken, kunnen ze ook investeren in onze economie. Dat is natuurlijk uh, ja, weer een keer, om zo te zeggen. Precies. Dus wat je zegt, het is niet zo van als het werk hierheen uh, wordt gehaald, dan is het altijd beter. Want investeren in relatie met het buitenland, dat levert ook weer voordeel op voor Nederland. Ja, precies. We werken. Ik heb ook met, eh, met die te maken. Ja. En, uh, de, met die economie. We zijn van met elkaar verbonden. Als Duitsland het goed gaat, gaat het ons ook goed. Maar we schatten veel Duitsers. Maar we zijn wel ja. veel van, van die Duitse economie afhankelijk. Ja. En, uh, om nog eens een keer de uh, aan te raken. Ik heb een dokter, een Turkse dokter, die zo'n twaalf jaar geleden heeft met ons naar Nederland gekomen. Ja. En die heeft ook gepresteerd om uh, arts te worden. Dus dat. Uh, daar heb ook een hele goede verband mee en we discussiëren, vaak over bepaalde onderwerpen. En dan is het hier vandaag lachen, want er zijn wel opmerkingen die ik kan krijgen. Maar ik bedoel, uh, elk mens die geboren is en die uh, op deze wereld is, is uniek. Alleen de achtergronden krijgen de kansen om je eigen te gaan ontwikkelen. En dat is het punt. Ik heb laatst een uitzending, Nederland wordt steeds dommer. Omdat men, en daardoor krijg ik al die reacties. Omdat men niet meer kan denken, gewoon in zijn eigen beeldvorming. En dat is het meest triest, met al die tv-programma's vol de professionele zenders. De mensen worden steeds dommer gemaakt en die krijgen geen uh, goed inzicht in alle problematiek. Ik kan veel de Duitse zenders ontvangen en dan is zo vaak die vraagstukken over egaliteit. Dat daar we de hele programma's aangegeven. Je toch ook de wens in Nederland. Uh, uh, maar vind, je, vind je dat er in Nederland tijdens? dan te weinig aandacht wordt besteed aan uh... Aan ja. zeg maar uh, ja. opinievorming. Ja, ik ben al in de EO dit is een programma om dat eraan te staan, is wel juist grote shit. Nou, op, op de de televisie de... wordt het toch best in, in programma's als uh, Nieuwsuur, uh, de vijfde dag van EO of ooit Pauw Witte Mand. Dat is toch wel heel eens nogal, nog wel hoor. Ik doe wat dat betreft, ik denk veel naar de basis zanders en ik krijg toch een hele andere kijk op de wereld. Maar wat ik wel wil zeggen: uh, wij hebben, we, we leven op deze wereld. En elk mens is uniek. Okay. In ieder geval, uh, right? no. in ieder geval wat ja. een bepaalde ontwikkeling. En ik vind gewoon, je moet gewoon je blijven ontwikkelen. Okay. Dan zie je ook dat er een heleboel andere dingen zijn in de wereld, die veel belangrijker zijn. Ja. Maar er zijn ook mensen die profiteren van deze maatschappij met de sociale vangnet. Ja. Er zijn een heleboel mensen steeds meer, die liever een dood van Zuid of als een dood van werk om je groei uit te drukken. Ja. En die groep wordt steeds groter. En die uh, zijn vooral uh, van, we zijn zes of we zijn zo. Nee, we proberen samen iets van te maken. Ja. Eens ik, ik moet, uh, ik moet het gesprek even afronden, de verbinding is niet zo heel goed. Maar jouw punt is, is wel gemaakt. Iedereen is uniek. Dus laten we niet ja. alleen maar kijken waar iemand vandaan komt, maar gewoon wat voor iedereen de kansen zijn. Ja, en dat, uh, en dat is een belangrijk uh, gegeven. Okay. Oké. Dankjewel ja. voor jouw inbrengen vannacht. Ja hoor, dag Oké, okay, fijne nacht. Doeg. Doei. Uh, we gaan even onderbreken met wat muziek. U kunt gewoon uh, blijven bellen uh, naar 0800 1121 Dan praten we zo meteen met elkaar verder. Ik ben dus nog steeds op zoek naar uh, ondernemers... die uh, met uh, problemen te maken hebben als het gaat om boetes... voor illegale werknemers. Of een uh, jurist die ons eventjes kan vertellen... of je als particulier aansprakelijk bent... als je een werknemer inhuurt die uh, illegaal blijkt te zijn... Uh, mocht u dat weten, 0800 1121 is het telefoonnummer. Of eventjes mailen naar nacht.eo.nl. We gaan luisteren naar Track of My Tears van Linda Ronstadt. Tracks of My Tears van Linda Ronstadt. Nummer uit 1975. Toen was ik er nog niet. Maar Linda wel. En die zong, die zong heel mooi destijds. Um, we praten vannacht over... Uh, nou, het onderwerp is dus ondertussen wel... Uh, dat moet u wel bekend zijn. We dwalen af en toe een beetje af. Uh, nou goed, dat geeft ook niet. Er is de nacht ook uh, een beetje voor. Er werd net uh, bijvoorbeeld gebeld door Sybren over de, de tuin van, uh, van Henriette. En uh, Henriette denkt... Hé, hey, wacht eens eventjes. Ik ga nog even weer uh, bellen om dat recht te zetten. Henriette, goeienacht. Ja, dag. Vertel... Ja. Ja, nou ja goed, ik was enigszins verbaasd over de over de reactie, alsof uh, uh, ik ben een dus zweden en uh, uh, alsof huisartsen dus uh, superkapitalisten zijn met grote huizen en tuinen en die dan zich dat allemaal kunnen permetteren. Daar ja. was ik eigenlijk enigszins verbaasd over trouwens. De de hele discussie die, die, die loopt uh, regelmatig uit de hand geloof ik, maar uh, uh, ik kon toch niet aan laten om daar nog even iets over te zeggen. Nee. Want uh, uh, even uh, uh, voor de duidelijkheid, zijn punt was... U heeft een mooie grote tuin van uh, 2500 vierkante meter en een groot ja, maar... huis. Dat, dat kan niet als huisartsvrouw ja, uh, zijn. ik blijf wonen in het praktijkhuis wat, uh, wat dus gewoon uh, mij nagelaten werd. En, uh, nou ja, goed. Uh, we leven dus nu in een tijd dat je zoiets ook maar niet zomaar verkoopt dus je bent dus enigszins gedwongen daarin te blijven wonen ja. uh, ik ben dus erg vitaal uh, uh, gezien mijn leeftijd uh, mijn kinderen wonen ver weg dus ik voed dus uh, regelmatig in de aarde omdat me dat uh, ja uh, erg goed doet en ik heb dus een tuinman die me dus het grove werk doet ik heb grote bomen die moeten gesnoeid worden uh, dus je bent dus op een gegeven moment ook wel gedwongen om, om je dit soort dingen dus uh, te permitteren. En dan ja. moet je dus andere dingen voor laten staan. Ja. En uh, ja, ik moet zeggen, daarvoor ga, ik ga niet echt ver op vakantie. Uh, zelfs vaak niet. Ja. En uh, ik, ik wou dat eigenlijk een beetje ontzenuwen. Dat idee dat, dat er uh, ja, eigenlijk een, een, een soort uh, rust op uh, de kapitaalkrachtige uh, huisartsen die met veel particulieren dit natuurlijk allemaal bij elkaar gespaard hebben en dat stoorde me. Ja, begrijp ik. Nou, dat is dan bij deze eventjes recht gezet. Ik weet niet of uh, de, de goede man... Uh, ja, we praten dus allemaal een beetje van, van, van, uh, vanuit andere richtingen. Ik, uh, ik snap ook wel dat er dus veel uh, andere stemmers zijn dan ik waarschijnlijk ben. Ja. Maar ik hoop toch dat, uh, dat je dus hiermee een beetje kunt, kunt rechtzetten dat er dus uh, ook in de, in de maatschappij wel, wel een beetje verkeerde ideeën heersen over uh, bepaalde groeperingen in de maatschappij. En dan, maar ja, eigenlijk is mijn laatste standpunt dat uh, ik van mening ben dat de mensen die je dus in dienst neemt, uh, dat je die dus legaal betaalt. Ja, dat was, die... dat was het andere puntje van Sybren. Ja, Hij zei van, ik, ik kan mijn best ja. Ze voor... hebben ook hun personeel, dat moet ook betaald worden. Die nou ja, maar mensen... het, het, het gaat bijvoorbeeld ook over... en dat was het puntje van Siben, hij kan zich wel voorstellen... als er, een, als er bijvoorbeeld iemand is met een, ja, een laag inkomen... of iemand die leeft van de bijstand... dat je dan een, een schoonmaakse eerder inhuurt... die het voor 10 euro per uur doet dan die het voor 20 euro ja, per uur doet. ik heb ook helemaal niet de indruk willen zo van, uh, god, uh, uh, luister eens, uh, ik voel me daar ver boven verheven. En uh, uiteraard uh, en heb ik een tuin, maar uiteraard uh, moet, nee, dat, dat is het punt niet. Hey, maar uh, uh, ja, ik, ik vind nog steeds, uh, we hebben dus een middenstand en we hebben dus mensen die dus gewoon een bedrijf hebben en hun personeel hebben. En uh, daar hebben we ook verantwoordelijkheid voor. En uh, we hebben zelf in een, in een praktijk ik heb uh, dus, dus ook normaal, onze belasting betaald en ook geen zwart personeel in dienst genomen. En ja, ik, ik, ik vraag me af of, uh, of we er verstandig gaan doen om dit uh, om dat uh, zo te doen. Ja, vind ik ook. En ik, ik vind eigenlijk ook, uh, ik heb er eigenlijk niets op tegen als iemand uh, zeg maar in zijn leven uh, een mooi huis uh, bij elkaar verdiend heeft en uh, daar lekker van geniet. Ja. Uh, bovendien uh, betaalt u dan uh, ook. Uh, heeft u een mooie hypotheek betaald naar belasting en dan kunnen andere mensen weer een nou ja, uitkering ik vind van krijgen? Ja, dat je daar andere mensen ook uh, ja goed uh, ook hun zorg uit de handen moet nemen. Ja. Hè? En uh, wat je dat dan extra kost, dat moet je dan misschien ook op jezelf beperken en uh, ja. ja, misschien is dat toch een hint naar andere mensen. Precies. Mag ik u eens een gekke vraag stellen? Ja, zeg het maar. Hoe oud zou u willen worden? Uh, nou ik ben, ik word 81 en uh, ik ben zo vies, als ik weet niet wat. Ja, uh, ja. U, u wilde honderd wel halen. Nou dat zou ik wel willen. Ja, Ja, echt met, uh, met alle genoegen. Ik kom uit een familie waar dus uh, zowel mijn ouders als, uh, ja mijn schoonfamilie wat minder, maar uh, ik reken me daarna tot de andere kant. En uh, dat zijn dus allemaal mensen van, uh, ja goed, uh, ja, die, die, die oud zijn Die, die hebben de honderd gehaald, of niet? Wat zegt u? Die hebben de honderd gehaald? mijn moeder heeft het net niet gehaald, mijn vader ook niet, maar ver in de negentig. En uh, eigenlijk ook, uh, ja, goed, uh, ja... Dus u, gaat, u gaat voor een record eigenlijk? Uh, nou ja, nu? goed, ik, ik, ik vind dan... Ja, dat doe ik zeker. Ik... Uh, ik wil niet zeggen dat we dus allemaal... Het is wel zo, we hebben dus allemaal een academische opleiding. En, en we zijn dus vief. We zijn, ja, ik noem dat altijd lenig van geest. En, uh, en erg geïnteresseerd in alles wat ons uh, ons nog boeit in, in onze omgeving. Ja. En uh, misschien houdt je dat ook... Uh, had je dat ook, jong. en uh, Dat zou ik niet, ja. Natuurlijk is het genetisch bepaald. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar um, ja, ik probeer me toch te verdedigen. Oké. Okay. Nou, dat vind, ik vind het uh, fijn me dat me u nog even heeft gebeld. Er zal niet meer op gereageerd worden, denk ik. Maar, misschien, uh, hij misschien, uh, kan nog eventjes nog mailen naar nacht.eo.nl Dan kan ik het nog eventjes uh, voorlezen. Dat doe maar, want ik heb geen computer. Ah, oké, okay, ja. Nou, als hij mailt, zal ik het eventjes nog voorlezen in de uitzending. Dat zou ik heel leuk vinden. Bedankt. En ik ja, hoop dat u er honderd haalt, de hoor. Ja, dat is een uitzending, uh, ik had uh, nog een andere beller, en dat was uh, uh, Harry, die, uh, die belde uit Venlo... en die zei, ik wil even een ander geluid uit Limburg laten horen... maar Harry die viel weg, uh, tenzij ik hem nu... want ik heb ondertussen een andere beller uh, eventjes in de wacht gezet. Goeienacht. Hallo, Rensen. Met wie spreek ik? Met Frank spreek jij. Ah, oké. Okay, nou, Frank, uh, ik, uh, eventjes nog voor Harry. Als Harry uh, nog luistert, uh, uh, bellen wat meer mensen in... dus dan moet je eventjes je telefoonnummer mailen naar nacht.to.nl... dan bel ik jou nog eventjes op in Venlo... Uh, maar voor nu eventjes uh, uh, de andere bellen. Goeienacht. Dat was Frank, hè, zei je? Ja, dat ben ik. Ja. Wat is jouw mening, uh, Frank? <tosses> ik zal het proberen heel kort te houden. O, oh, oké. Okay. Ook ten gunste van Harry. Ja, uh, en ten gunste van de tijd, want over uh, een kleine vijf minuutje begint het journaal. Hè? Ja, ja. Ik dacht meteen aan het voorbeeld, toen jij met het onderwerp begon... Ja. ...aan de aspergeteelster, José Jansen. Hier in Zomeren, hè, in Brabant. ja. Het voorbeeld van illegaliteit. Want, even voor... Okay, ik weet niet precies wie Jose Jans is. Nou, ik denk dat heel Nederland dat er ongeveer wel weet. Zij is toch gepakt uh, voor uh, illegaal werknemers en dienstnemen. Is bij Paul en Witteman geweest. Oh ja. ja, ik weet wie het is. Ja, ook ja. bij jullie, bij de EO. Ja, ik weet weer, ik was even de naam vergeten. Ik weet wie het is, ja. Die, met al die mensen, die waren ze ook ergens in een schuur half... Het uh, ik, ik, uh, komt mij weer te boven, ja. Ja, ja. Nou, ze is bij Andries Knevel geweest en bij, hoe heet zijn, uh, zijn van collega. de Brink? Ja. ja. Zij zat haar alles te vertellen om een heel verhaal kort te maken, kort te houden. Mm -hmm. uh, het lijkt er dus op, in de, nou, zij zegt dus, ik denk dat ik als voorbeeld genomen word... Ik moet hangen als barbertje. Barbertje moet hangen. Ja. Ik moet blijkbaar, zegt zij dan, een voorbeeld stellen voor heel Nederland wat betreft illegaal werk. Ja. Punt 2. Onze bischop, postuum, nee hoe moet ik zeggen, gewezen bischop, ik ben Rooms-katholiek. Ja. Muskens, die heeft ooit gezegd, uh, wie geen brood heeft, mag stelen. Weet jij dat nog? Ik, uh, ik kan de uitspraak niet herinneren, maar het klinkt interessant. Ja, het is wel zo. Jij bent denk ik gereformeerd, hè? Uh, van oorsprong wel, ja. Ja. Ik denk familie van... Arioclama. Maar goed, dat denk ik zelf. Dat zou zo kunnen, ja. Ja. Niet als direct, Als er maar... een voorbeeld gesteld wordt, hè, door een bischop, Of als voorbeeld niet, maar hij zegt het. Ja. Mensen kunnen daar aannemen en in deze tijd... waarbij nogal wat mensen zijn die het echt zwaar hebben... heel zwaar zelfs... dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn... die gebruik maken, zeker misbruik maken... van zwart werken. Ja. Inherent, identiek aan illegaal werk. Ja. Punt drie. De ZLTO... De overkoepelende organisatie van de tuinbouw is verschillende malen bij José Janssen geweest. Mm -hmm. Zij zeggen dan, men weet, de werkgevers, zoals bijvoorbeeld jo José Janssen, die weten, zeggen zij, door middel van voorschrift, et cetera, wat wel mag en niet mag. Hier in de omgeving zit nog iemand die verweten wordt, illegaal, werknemers in dienst te hebben. Ja. Men weet dus blijkbaar, de werkgever, José Jans en, en hier die, een bedrijf in Oorschot, mm -hmm. wat niet mag volgens de ZLTO. Ja. Toch neemt men illegaal werknemers in dienst. Ja. Blijkbaar omdat het heel moeilijk is legale krachten te krijgen vanaf de Nederlandse markt. Zou dat zo zijn of zou het gewoon vanuit geld uh, oogpunten worden gegaan? Nou, ik denk dat het echt zo is. Dat er weinig, weinig werknemers zijn, de Nederlandse ja, werknemers. Ik, van de zomer kon een bedrijf hier in Oorschot, waar ik vlakbij woon. geen arbeidskrachten krijgen om aardbeien te plukken. Ja. Op die grote velden daar. Zou het zo zijn dat Nederlanders er ordinair geen zin in hebben? Nou, daarvoor durf ik niet zo, zonder meer neer te leggen. Ik denk dat daar een vooroordeel is, maar de realiteit is, zoals ik het net zei, daar zijn de feiten. Ja. Dat dat, zijn de dus ze moeten wel, hè? want dat was volgens mij wat Joze Jansen toen ook zei. Als ja. ik me het goed herinner, van ja, ik, ik ben genoodzaakt om dat soort mensen aan te nemen. Want anders dan kan ik mijn bedrijf niet uh, runnende houden. Ja, ja, onder andere dus. En dat is breed uitgemeten. Ja. <coughs> met andere woorden, het is, i, is makkelijk gezegd van, dat mag niet. Dat we krachten in dienst nemen. Inderdaad. Maar is, is daar nooit aandacht aan besteed dan ook door bijvoorbeeld Henk Kamp uh, destijds? Van, uh, ja. uh, uh, uh, hoe gaan we dat oplossen? Is ja. dit er inderdaad een probleem met die uh, werkgelegenheid? Heb ik gehoord, inderdaad. hij okay. eider zat te vertellen. Okay. we moeten afronden de... hoor, dus even kort nog. Sorry? Het journaal komt eraan over 20 seconden, dus we moeten afronden. Ja. Maar heeft u nog een slotopmerking? Uh, nou ja, ik vond het uh, verhaal van Peter wer werkelijk nergens op slaan. Okay. Ik heb hem drie weken terug ook gehoord bij jullie. Okay. En toen zei hij dat hij werkloos was. Toen ik, heb jij verschillende vragen ik, voorgelegd. Ik, ik, ik, ik moet afsluiten. Op, het, op, op, het, op, het journaal is heel hard qua tijd. Het journaal is hard. Ik moet afsluiten. Okay. Bedankt voor jouw belletje.